11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De moslimbroederschap heeft vanavond opnieuw opgeroepen tot protesten in Egypte. Op de dag van woede vandaag moet een week van vertrek volgen. De moslimbroeders eisen het vertrek van de interimregering. Hun woordvoerder laat via Twitter weten dat de protesten zullen duren tot de huidige machthebbers terugtreden. Vandaag gingen duizenden Egyptenaren de straat op en er vielen tientallen doden. Een aantal reisorganisaties vliegt dit week einde met lege vliegtuigen naar Egypte om daar Nederlandse passagiers op te halen. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Egypte. In het advies worden niet essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ook ontraden. Er wordt niet gesproken van een negatief reisadvies, maar Corendon en Tui hebben toch besloten om Nederlandse toeristen terug te halen.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 Volgende maand kan op de beurs in Amsterdam voor het laatst worden gehandeld... in aandelen van sportautofabrikant Spijker. Na het faillissement van Saab, waar Spijker eigenaar van was... moest het bedrijf uiterlijk in september aantonen dat het weer gezond was. Het bedrijf geeft nu zelf aan dat dat niet lukt... en verdwijnt daarom van de beurs. Somalië heeft te kampen met een explosieve uitbraak van polio... In het land in de Hoorn van Afrika zijn nu 105 poliobesmettingen bekend. Daarmee lijden daar meer mensen aan de ziekte dan in alle landen in de rest van de wereld bij elkaar opgeteld. Vlak over de grens in een Somalisch vluchtelingenkamp in Kenia zijn ook 10 gevallen van polio geconstateerd. Het dodental van de aanvaring tussen een veerboot en een vrachtschip bij de Filipijnen is opgelopen tot 17. De veerboot is gezonken. Er waren officieel zo'n 700 opvarenden, maar mogelijk waren dat er meer. 690 van hen zouden zijn gered. Een vrouw die op een vlooienmarkt in New York een kettingje kocht voor 11 euro... blijkt een kostbaar juweel in handen te hebben. De ketting wordt nu te koop aangeboden door Veilinghuis Christie's. Dat verwacht er ongeveer 225.000 euro voor te krijgen. De zilveren ketting is in 1938 gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Alexander Kolder. Hij was beeldhouwer, maar maakte ook sieraden. Bij een bezoek aan een kolder expositie realiseerde de vrouw zich... dat haar ketting misschien ook van de hand van de kunstenaar was. Ignatius Kajsa heeft bij de wereldtitelstrijd Atletiek in Moskou... zilver gewonnen bij het verspringen en het Nederlands record verbeterd. De voormalige Ghanese kwam tot een afstand van 8 meter en 29 centimeter. Het oude record stamde uit 1988. Het weer... Buien. Aan het einde van de nacht wordt het droog. Het wordt vannacht 14 graden. Morgen overdag geregeld zon. En bijna overal droog. En dan 20 tot 25 graden. Zondag regent het, vooral s'nachts en s ochtends. Middags wat meer zon. En dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan.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 Ryanair heeft een piloot ontslagen die tegenover journalisten had beweerd dat het veiligheidsbeleid er niet deugde. Ik kan trouwens ook best redenen bedenken waarom vliegen met Ryanair juist veiliger is dan met een andere maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld niet dat een zelfmoordterrorist snel voor Ryanair zou kiezen. Na zo'n zelfmoordaanslag wil je toch in het paradijs komen en niet 50 kilometer vandaan. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen van 16 augustus. De dag van de woede volgens de moslimbroeders in Egypte. Vandaag vielen daar opnieuw doden bij demonstraties. Straks hoort u het laatste nieuws. Een plan om een bijzonder stuk Amazonegebied vrij van olieboringen te houden heeft niet gewerkt. Dat vertelde de president van Ecuador vandaag. We kijken straks wat dat betekent voor dit Yasuni-park en de vele diersoorten die daarin leven. Niemand weet nog wat erin zit, maar in uitgeest is een computer bezig met het kraken van een oude kluis in een militair museum. Of dat zo'n moeilijke klus is, hoort u van Slans bekendste en beste kluiskraker Wim van den Hogen. En verder heeft het oog vanavond aandacht voor poëzie, voor gitaarbandjes en het Wereldkooi Karper Festival dat morgen in Arsen plaatsvindt. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 16 augustus. Rizzo kon heel direct zijn en een uitgesproken mening hebben. En hoe vertrouwder zijn omgeving, hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon, wetend dat je elkaar nooit zou laten vallen. Hij was altijd volstrekt oprecht. Hij kon heel stellig in zijn mening zijn, maar hij kon ook, ...goed luisteren. De komst van jullie, Luana en Zaria heeft Frizo echt veranderd. Het is goed dat u gekomen bent om afscheid te nemen van een bijzonder mens... ...en hem te gedenken in al wat wij van hem ontvangen hebben... ...en om zijn lichaam te rusten te leggen in de aarde... In deze vertrouwde grond. Prins Friso is vandaag begraven in Lage Lagevuurse. De dood is niet ver weg in Egypte. Gisteren kwamen honderden demonstranten om het leven... toen het leger het vuur op ze opende. De moslimbroeders riepen vandaag uit tot de dag van de woede. En die woede was voelbaar. Echt? En net als gisteren was er geweld. Niet zo grootschalig en het is onduidelijk wie nou precies schoot op wie. Maar geschoten werd er. De avondklok is ingegaan in Cairo. Of het rustig blijft horen we zo meteen van onder meer correspondent Sander van Hoorn. Er waren ook verhalen vandaag van menselijk vernuft. Met grootste vrachtschip ter wereld liep de Rotterdamse haven binnen. 400 meter lang, bijna 80 meter hoog en in staat om 18.000 containers in één keer te vervoeren. De Maarsk McKinney Muller, geboren uit noodzaak. Als je deze gok niet neemt als rederij, dan is de kans heel groot dat je in de komende 10 jaar overgenomen wordt door een concurrent. Een groter schip kan meer vervoeren, verbruikt daardoor per container minder brandstof en is dus duurzamer. Het probleem is wel dat er maar weinig havens zijn waar een schip van zo'n diepgang en hoogte kan binnenlopen. En gelukkig voor Rotterdam hebben zij een van die weinige diepe havens. Er is geen haven in Europa die klaar is voor deze schepen en ook geen haven die dat ook zo efficiënt en ook milieuvriendelijk kan doen. Maarsk laat er overigens geen gras over groeien. Ze hebben in totaal twintig van dit soort schepen besteld. En dan is er nog Google Glass. Blijkbaar niet alleen een speeltje voor hippe computernerds... maar ook voor artsen in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Oké, okay, Klaas, record de video. Ze gebruikten de futuristische bril om aantekeningen te kunnen maken... en om betere camerabeelden te gebruiken tijdens hun operatie. Want een camera boven de operatietafel is ook niet alles. En Met ons hoofd zitten wij ervoor als we druk bezig zijn. En dan kan degene die uh, uh, meekijkt niks meer zien omdat de camera wordt geblokkeerd door onze hoofden. Gewone stervelingen kunnen de bril nog niet bestellen, maar het Radboud mag er drie op proef gebruiken. En toegegeven, dat is best wel gaaf. Ja, het, uh, ik moet zeggen, ik ben wel heel erg uh, enthousiast. Uh, ja, mijn kinderen zouden zeggen: cool, gaaf, uh, weet je wel. Uh, maar dat vond ik het eigenlijk wel. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. We gaan verder met de krant van morgen alvast gelezen door Ewa de Jong. Het kabinet is terug van vakantie, schrijft de Telegraaf in het hoofdredactioneel commentaar. Maar volgens de eerste signalen blijven PvdA en VVD al starrig vasthouden aan de ingeslagen weg. verzwaren, nivelleren en de onzekerheid over pensioenen en de huizenmarkt vergroten. Dat bevalt de krant niet. Terwijl de economische groei eindelijk aantrekt in de rest van Europa, blijven noodzakelijke hervormingen uit. En worden de PvdA wensen door dit kabinet volgens de krant met een liberale premier zonder morren uitgevoerd. Volgens De Telegraaf wordt niet alleen het draagvlak onder burgers en bedrijven verspild... maar ook het besef dat het huidige beleid niet succesvol is... dringt maar niet door tot de huidige gezagsdragers. Een kabinet dat slecht presteert is geen lang leven beschoren... maar niemand zit te wachten op een politieke crisis. Het lijkt De Telegraaf daarom een goed idee om de plannen bij te stellen... in een tussenformatie, de coalitie te versterken... en met gezond verstand dit land te gaan leiden. De Volkskrant maakt melding van een nieuwe manier van betalen. Drie Nederlandse banken introduceren over twee weken... een nieuwe manier van elektronisch betalen. Consumenten kunnen dan met hun mobiele telefoon afrekenen. En bij bedragen onder de 25 euro hoeven ze geen pincode in te voeren. Dat kan met een smartphone met een zogeheten NFC-chip. Die zijn er helaas in Nederland nog niet zoveel. Toch beginnen ABN, AMRO, ING en Rabobank nu met deze betaalmethode om de concurrenten voor te blijven. Want ook creditcardbedrijven, bijvoorbeeld Google, PayPal en exploitant van de OV-chipkaart TransLink Systems, willen een grotere rol bij dat mobiele betalen. Het idee is dat de consument niet drie of vier verschillende apps op zijn telefoon zal installeren, waardoor de meest gebruikte app de concurrentiestrijd zal winnen. Al dus de Volkskrant. Volgens Trouw is de smeekbede van Eurocommissaris Olly Reen verhoord. En die smeekbeden luiden... ik zou wel eens willen dat we een zomer hebben zonder crisis in Griekenland. De Eurocommissaris voor Economische Zaken zei dat op 20 juni in Luxemburg... waar de ministers van Financiën weer eens te horen kregen... dat er politieke strubbelingen waren in Athene. En hoe vaak moesten ze de afgelopen zomers niet terugkomen naar Brussel om eurocrisisbrandjes te blussen. Ook Reen zag zijn vakantie in duigen vallen. Maar tot opluchting van Reen en zijn staf heerst er een ouderwetse zomerstilte in de Europese instellingen. Deze week is de leegloop uit Brussel totaal. Zelfs de dagelijkse persconferenties van de Europese Commissie zijn geschrapt. Is er dan helemaal niets aan de hand? Oh zeker wel. En ook zeker in Griekenland. Maar de vakanties zijn in heel Europa heilig. Dan wordt de crisis even geparkeerd. En zoeken ook de Griekse ambtenaren verkoeling. Al dus trouw. De mens heeft toch nog iets overgehouden... uit de erfenis van zijn 100.000 jaar oude 98e Neandertaler. Die gebruikte een stuk gereedschap... dat ambachtelijke leerbewerkers tegenwoordig nog steeds hanteren. Dat is te lezen in de kranten van de persdienst... zoals het Brabants Dagblad en de Gelderlander. Leidse en Duitse archeologen vonden het gereedschap in Zuid-Frankrijk. Het werktuig wordt een lissoir genoemd. Het is een bewerkt bod waarmee leer, glad en waterafstotend gemaakt wordt. Het gereedschap wordt gemaakt van een ribbot van een hert. Dat neandertalers gebruikten was nog onbekend. Maar dat de moderne mensen in de oertijd al had, is wel bekend. Een Leidse onderzoeker noemt het ook... een geweldig efficiënt gereedschap om leer te bewerken. Zo goed dat je 50.000 jaar nadat de neandertalers het gebruikten... een nieuwe kan kopen op een website voor traditionele ambachten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A deeper world than this, that you don't understand. There is a deeper world than this. Talking. Sweeping old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 Sting was dat. Love is the seventh wave. Opnieuw vielen er vandaag doden in Egypte bij demonstraties. Sander van Hoorn die is op dit moment in Cairo. Goedenavond, Sander. Sander, goedenavond. Ja, ik hoor jou. Oké, okay, uh, wat is er vandaag allemaal gebeurd? Um, ja, demonstraties na het vrijdagmiddaggebed uh, op verschillende plaatsen. Maar de grootste verzameling was toch wel het Ramsiesplein in Cairo. Waar uh, lijkt op een gegeven moment traangas is afgeschoten... En daarna zijn de demonstranten, die daar toch wel met een paar duizend waren... naar een politiebureau getrokken. Dat is het moment geweest waarop het geëscaleerd is. En um, daar zijn dus uh, op die plek de meeste doden gevallen. En dat is iets wat eigenlijk tot laat in de avond zo is doorgegaan. Het is ontzettend stil op dit moment in uh, Cairo. Het is de eerste dat men zich aan uh, de avondklok houdt. En daardoor kon ik het, het, het geweervuur daar vandaan nog uh, heel goed horen. En ja, dat is nu afgelopen en de Egyptische Staatstelevisie zegt... dat uh, dat plein op dit moment ontruimd is. Hoe is het geografisch uh, verdeeld? Zijn er, zijn er bepaalde plekken waar, waar echte brandhaarden zijn... of is het overal onrustig? Hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, die grote brandhaard... en daarom is er denk ik ook meteen zo hard uh, ingegrepen... die zit echt in het centrum. Uh, vlakbij het Trageerplein, wat dus echt een vesting is op dit moment. Vlakbij het gebouw van de Egyptische Staatstelevisie... wat op dit moment een vesting is. Uh, maar ook vlakbij bijvoorbeeld, dat zit aan hetzelfde plein... grootste treinstation van Cairo. Nou ja, dat kun je op vrijdag nog wel eens een keer uh, ontregeld laten. Maar uh, uh, op een gegeven moment moeten mensen ook weer gewoon met de trein naar het werk. Dus uh, vandaar dat daar zo hard op is ingegrepen. En voor de rest was het eigenlijk verdeeld. Her en der kwamen er uh, groepjes uh, op... en die werden dan tegengehouden door uh, leger of politie. Daar braken schermutselingen uit. Dat gebeurde bij een brug over de Nijl, uh, waar ik gekeken heb. Dat gebeurde uh, hier in de buurt van het hotel bijvoorbeeld... waar veel traangas werd gebruikt. Ja, en dat, dat was een beetje de situatie. Ik denk dat dat ook de situatie wordt van... De komende dagen, want de moslimbroeders hebben gezegd van oké, okay, voor vandaag zijn we klaar. Maar we gaan de komende week, gaan we elke dag demonstreren. Dat zullen net zoals vandaag niet de grote groepen zijn die we de afgelopen week kunnen hebben gezien. Maar ja, groepjes her en derg die uh, clashen op dat moment met de regering. Hier in de studio zit Mauritius Wijfels. Uh, welkom. Uh... Dank. Advocaat en bedrijfsadviseur, normaal in Cairo, nu in Nederland. Um, de Egyptische ambassadeur, die uh, was op televisie uh, vandaag, die zat bij Twan Huis in Nieuwsuur. Die zei: Het merendeel van de gewone Egyptenaren. leek een beetje op wat Nixon ooit noemde: de silent majority. Die, die staat nog steeds achter de regering. Ja. Wat is uw beeld daarvan? Ik weet niet, uh, ik, ik zou niet in getallen durven te spreken, maar ik, uh, het is wel zo dat mij opgevallen is dat ik de afgelopen dagen, zonder dat ik daarom vroeg uh, e-mails en berichten kreeg van, van vrienden en collega's in Egypte, uh, die behoorden tot de eerste revolutionaire die 25 januari 2011 op het plein stonden om Mubarak omver te, te gooien, en die nu... Mij willen uitleggen waarom het land het nodig heeft dat dit gebeurt. Dus het is iets wat voor mij nogal verrassend is dat ze niet dat ze van Morsie af willen, dat was wel duidelijk, maar dat ze ook instemmen met deze aanpak. Dus in die zin denk ik dat de ambassadeur... Uh, wel. ik heb die uitzending niet gezien, maar wel enig gelijk heeft. Namelijk dat er een hoop mensen zijn... en ook in hoeken waar je het niet meteen zou verwachten... die, die zich uh, vierkant achter deze benadering stellen. Sander, wat is jouw beeld daarvan? Waar staat de gewone Egypte nou? waar staat de meerderheid? Nou... Om eerlijk te zijn, ik heb geen flauw idee. En het, een van de vervelende dingen uh, in Egypte is ook maar dat zinnetje... als Sjaap het volk wil, iedereen matigt zich aan. Ook dus de ambassadeur van Egypte in Nederland. Dat hij weet wat het volk wil. Volgens mij is dat onbekend. En volgens mij is het volk ook nog aan het schuiven. En in die zin is het wel belangrijk wat er vandaag gebeurd is... dat nu gewoon heel erg duidelijk uh, op beeld ook is vastgelegd... dat er ook onder de moslimbroederschap wapens zijn. Dat is natuurlijk koren op de molen van de regering die uh, uh, dit laat zien in continue uh, bandjes, in promo's... in tussenstukjes op de Egyptische staatstelevisie. En ja, dus de, de, de, daarmee gaat aanvoeren... dat het terroristen zijn waar tegen gevochten wordt... geen vreedzame demonstranten zoals de Moslimbroeders uh, beweren. En dat kan bijvoorbeeld die e-mailtjes verklaren... van mensen die dat zien op televisie. Dat misschien ook wel oprecht vinden en zeggen... ja, logisch dat daar een einde aan gemaakt wordt. Ja, meneer Wijfels, waarom... Zeggen uw vrienden en kennissen dat het goed is voor Egypte dat dit nu gebeurt? Nou, ik ben die discussie nog niet met ze aangegaan. Dus uh, heel precies uh, kan ik het nog niet duiden. Maar wat ik wel opvallend vind, en, en dat bleek ook al op de 30 juni... toen ontelbaar veel mensen de straat zijn opgegaan om uh, Morsi af te zetten. Um, toen heb ik me al de vraag gesteld, oké, okay, nou, als, je, als je het lef hebt om dat met z'n allen te doen... waarom zeggen dan niet aan de ene kant oké, okay, Morsi weg, aan de andere kant oké, okay, leger, en we willen dat je ingrijpt om nu een echte democratie neer te zetten. Maar wat er gebeurt in Egypte is dat er een grote blinde vlek lijkt te bestaan ten aanzien van het leger. Uh, men stelt wel eisen aan allerlei politici, uh, maar niet aan het leger. Dus, dus op die manier heeft het eigenlijk blanche gekregen. En dat is ook wel ja, het enge en het grote heen. verschil. Want heel veel van wat er nu gebeurt, en dat, dat zult u ook zien meneer Wijfels... doet toch wel heel erg denken aan de tijd onder Mubarak. Alleen Absoluut. een van de grote verschillen is dat het leger toen zich echt afzijdig hield. Al het vuile werk werd opgeknapt door uh, de politie, de veiligheidsdiensten... de Baltagia, de, de, de bendes ja. die werden ingehuurd nu is het legerpartij. En dat is toch echt wel een heel groot verschil met toen? Nou, ik, als je heel cynisch wilt zijn... en ik weet niet of het echt zo precies werkt... maar je zou natuurlijk kunnen stellen... dat uh, zowel uh, bij de revolutie van 2011... als op dit moment uh, het leger heel handig gebruik gemaakt heeft... van de sentimenten die leven onder het volk. Men heeft de familie van Mubarak weten af te zetten... omdat men geen zin had in de zoon. En daar was een brede steun voor. En men heeft nu opnieuw de macht weten te grijpen... en feitelijk op een niet mis te verstaande manier. En ook weer met de steun van het volk. Dus ja, ik ben het met u eens dat het een dat het veel moeilijk lijkt... maar eigenlijk heeft het leger meer dan ooit legitimiteit voor zichzelf weten binnen te halen. En ja. ja, ik word er niet blij van, maar het is ontzettend knap gespeeld. Dus je het even puur politiek bekijkt. Maar, maar je zou zeggen dat als er, er zo'n bloedbad eh, plaatsvindt eh, tegen de demonstranten... dat dat automatisch score op de molen van de demonstrant is... en dat die aan populariteit winnen. Ja, dat zou in een normaal land misschien het geval zijn, maar Egypte is geen normaal land. Die moslimbroeders zijn decennia lang natuurlijk in de hoek gezet. Uh, die hebben de, het afgelopen jaar ook echt uh, een potje van gemaakt. Dat, dat, dat moet je objectief vaststellen. Dus de, de weerzin tegen die moslimbroeders, die is heel erg groot. En dat moeten ze eerst overwinnen voordat ze sympathie krijgen. Ja, en dat ben ik met u eens. En, en daarnaast is het denk ik zo dat er heel veel mensen zijn, uh, revolutionair van het eerste uur, die uiteindelijk binnen de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen Kiezingen, toen er eigenlijk een keuze bestond tussen twee kwaden... waar ze geen zin in hadden, en uiteindelijk toch maar voor Morsi hebben gestemd... omdat ze zeker niet op een representant van het oude regime wilden stemmen. En eigenlijk eh, zo ontzettend verontwaardigd en boos... En, en teleurgesteld zijn over wat er is gebeurd... dat het ook bijna een vorm van... Of een wraak is, maar ook, ook dat men haast een soort van schaamte aan het verwerken is: van, van mijn hemel, ik heb erop gestemd en zie wat het geworden is. Ja. Uh, en, en dat men daar nu radicaal schoon schip mee wil maken, maar ook met het eigen geweten en het, en het eigen. Maar een, een democratie zie ik er voorlopig niet uit voortkomen. Nou, niet vandaag of morgen. Ik denk dat de democratische ontwikkeling een, een flinke uh, map heeft gehad. De afgelopen weken. En, en dat het nu een kwestie van nou ja, voorzichtig laveren wordt. Om te kijken of het toch weer mogelijk is uh, de partijen op enige manier bij elkaar te brengen. En, en maar dat is natuurlijk niet iets wat op de korte termijn gaat gebeuren. Sander, zie je het enige teken dat, dat zou lukken, de partijen bij elkaar brengen? Nee, absoluut niet. En elke dode die er valt... maakt dat uh, eigenlijk alleen maar moeilijker. En het lijkt wel alsof beide partijen dat ook wel zien... en misschien ook niet anders kunnen... Elk vanuit hun eigen perspectief... dan onverdrood doorgaan op de ingeslagen weg. Het verklaart de hardnekkigheid van de moslimbroederschap. Het verklaart de hardnekkigheid van uh, uh, het leger. En weet je, het leger heeft het op nog een andere manier goed gespeeld. Niet alleen heeft het dus, wat meneer Wijfels ook zei, de steun van de bevolking. Het heeft van Saudi-Arabië en de Emiraten genoeg geld om het zonder Europa en Amerika een jaartje uit te zingen. En de schade die is al berokkend. Ik bedoel, de, de uh, uh, negatieve reisadviezen die zijn er. Uh, de berispingen zijn er. Het afgrijzen vanuit het Westen. Dat is er al. Als ze nu opeens bakzeil halen, dan maak je dat niet meer ongedaan. Dus volgens mij, vanuit het perspectief van het leger, is de enige weg voorwaarts zorgen dat je het afrondt. Zorgen dat die moslimbroederschap. Um, dat daarmee afgerekend wordt. En vervolgens hopen dat over een jaar iedereen het vergeten is. en de toeristen en de investeerders weer terugkomen. Meneer Wijfels? Ja, en, en die verbetenheid waarmee beide partijen de hak in het zand hebben gezet. is, denk ik, het grote probleem van het Midden-Oosten. Iedereen van, vindt eigenlijk van winner takes it all. En ja. uh, dat zie je ook in Syrië. We zitten hem bedoel, ook in die term ashab uriet al. Hè? We bedoel, het volk wil iedereen die zich maar aanmatigt om te weten wat het volk wil. Precies. En, en, en, en, maar men stelt terug van: ik heb gelijk, uh, zo is het. En er en, en is niet een compromis mogelijk. Maar als je naar Syrië kijkt, dan ook wel, als dat heeft, ik weet niet hoeveel elegante uh -huh. exitmogelijkheden gehad. Maar het komt überhaupt niet bij hem op om, om dat te doen. En dat zie je in, in Egypte ook. Uiteindelijk is het, het grote probleem, denk ik, in het politieke um, landschap dat iedereen vindt dat, ja, dat hij gelijk heeft en dat, dat het absoluut gelijk is. Dat er maar, is. maar één gelijk is. Ja. Dank Sander van Hoorn, uh, veel succes daar nog. En Mauritius Wijfels ook hartelijk dank, dank. Morgen op Lowlands een ode aan het legendarische album Nevermind van Nirvana. Goedenavond, avond, Pablo van der Poel, gitarist van de hey, band The Wolf. Ja, meerdere bands die gaan een ode brengen. Uh, de bands Mister, Mississippi, Moss, The Opposites en dus The uh, Wolf... Dat ja. album, Nevermind van uh, Nirvana, wat betekent dat voor jou? Uh, ja, shitplaats. <laughs> nee, een grapje. Ja. Uh, nou, ik ben, uh, ik ben eigenlijk een uh, soort van... Uh, begonnen met gitaarspellen door onder andere die plaats. Uh, ik, ik, uh, mijn vader had vroeger thuis veel Nirvana opstaan... voor al die Unplugged plaats, Unplugged in New York. En uh, later kwam er ook Nevermind en werd ik ontzettend fan van mijn vana. En uh, vooral zo rond mijn 10e, 11e, 12e heb ik een helemaal grijs gedraaid. Van, van welk jaar en, ben je uh, zelf ik, eigenlijk, qua geboorte? Uh, van, mijn bouwjaar is uh, 91. Dat is, dat is het jaar waarin die plaat uh, verscheen? Ja, klopt. Zit er iemand op de achtergrond panfluiten spelen? Ben je al Blolens? Wat is er aan de hand? Uh, nee, ik uh, zit in de auto. Ik kom net van de optreden in Duitsland uh, af. En ik, uh, ik ben het rijden. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, morgen dus. Uh, heen, jullie gaan een aantal nummers spelen. De, worden, de hele plaat wordt door meerdere bands uh, uitgevoerd. Veel succes daarmee. Wij draaien uh, Nirvana zelf. Maar om, gezien het tijdstip en uh, de formule van het programma. Een wat rustige uitvoering. Come as you are. Oké. Okay. Van S.U.R. van Nirvana. In Uitgeest is een robot bezig een kluis te kraken. Eerdere professionele kluiskrakers lukt het allemaal niet. Het gaat om een bijzondere kluis uit de jaren 50 en niemand weet wat erin zit. En hij staat in het Militair Museum. Wim van der Hoge is uh, professioneel kluiskraker, heeft ook andere activiteiten. Goedenavond. Goedenavond. Vele kluizen gekraakt uh, in het leven, maar niet gebeld voor deze klussen. Nee, dat klopt. Ja. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die uh, uh, kluizen openen in Nederland. Dus daar zijn wij met ons bedrijf niet de enigste. Dat klopt, ja. Nou is er nogal een nummer. Je kunt het live volgen op de, op de webcam. Uh, er is een robot mee bezig. Um, er zijn persberichten de wereld ingestuurd. Is dit zo'n bijzondere kraak? Uh, nou nee, het is een, uh, een Martenskluis. Een, uh, een privé... Uh, Kluis, of kleinzakelijk noemen wij dat. Het is dus een vrij uh, lichte kluis, niet al te zwaar. Ik had hem een uh, kleine 400-500 kilo, dus dat, zijn, uh, ja, voor, uh, ja, dat is niet echt iets heel bijzonders. Er zijn er toch wel vele honderden van gemaakt door uh, de firma Martens uit Doetinchem. Dus u had hem weer open gekregen? Wij hebben in die 37 jaar dat ik dat doe, is er nog nooit in dicht gebleven. Dat zijn er ja, toch meer dan 4.000 uh, inmiddels. Hoe, hoe kraak je eigenlijk uh, een, een kluis? Is dat informatie die je op de radio kunt delen? Uh, ja, wat je eigenlijk doet is het uh, in dit geval is het, uh, het manipuleren, dus het uh, voelen uh, door gevoel uh, proberen te vinden. ...van de openingen in die schijven die daarin zitten in dat cijfercombinatieslot. En bij een sleutelslot is het uh, van buitenaf nabouwen van uh, de sleutel eigenlijk. En, in dit en dat geval klinkt is het, heel simpel, maar... Dat is nog best ingewikkeld. Maar in, in dit geval is het een, een robot die alle mogelijke combinaties één voor één afgaat. Zo, zoals zeg maar met een cijferslot van vroeger, dat, dat je zeg maar de, de 0 en de 1. En dat, dat gaat eindeloos door tot je hem hebt. Ja, ik kan dat uh, even een klein beetje uitleggen. Het zijn dus uh, drie of vier schijven. In dit geval zijn het er denk ik vier. Uh, en iedere schijf heeft 100 uh, posities waar die, uh, zeg maar de opening uh, op zou kunnen hebben. Uh, dus als je drie schijven hebt, heb je dus 100 keer 100 is 10.000 keer 100 is uh, 1 miljoen mogelijkheden. En een vier schijfslot uh, heeft dus nog een keer maal 100 en dan heb je 100 miljoen mogelijkheden. En uh, ja, je moet dus die cijfercombinatie combinatie die je dus kiest... dus laten we zeggen 80, 36, 12, 41... die moet je in de juiste volgorde draaien. En ook nog in de juiste uh, links of rechts. En als je dat dan goed doet, dan uh, klikt er een balkje in die openingen... en dan kun je het slot dus uh, opendraaien. Zoals u het zegt klinkt het makkelijk. U, u heeft ontzettend veel kluizen opengemaakt. In, in dit geval weten ze niet wat erin zit... Valt het meestal tegen als je een kluis open hebt? Is het dan ook... Ik heb al het beeld dat er dan uiteindelijk helemaal niet zoveel bijzonders in ligt. Uh, het ligt aan het geval. Uh, is een pand verlaten, zeg maar. Uh, en je vindt een kluis. En uh, ja, die mensen zijn op een normale wijze vertrokken, zeg maar. Dan is die bijna altijd leeg. En dan valt dat altijd uh, tegen als je daar hoge verwachtingen hebt. Is er bijvoorbeeld een sterfgeval, ja, dan is het bijna zeker dat er wat in zit. En... Uh, ja, ik heb uh, een jaar of zes geleden toen die meesterklus gedaan bij de Nederlandse Bank. En dat uh, daar ook twee cijfercombinaties uh, gemanipuleerd. En dat is natuurlijk een heel ander niveau als dit. Maar dan weet je van tevoren dat er niks in ligt. Want de rekenmeesters van de Nederlandse Bank hebben eigenlijk wel eerst die kluis leeggehaald voordat ze dat pand verlieten. Dat was uw moeilijkste klus, denk ik, hè? de Nederlandse uh, bank. Dat is, ja, je hebt eigenlijk... Uh, dit zijn particuliere dat of lichtzakelijk. Dan krijg je een niveau, de zeg maar, uh, juweliersrange. Dan krijg je een bankrange. En dan krijg je een meter of zes niks, zeggen wij dan. En dan krijg je de nationale kluizen waar, het, uh, ja, waar de goudreserves uh, in liggen. En dat is uh, eigenlijk het allermoeilijkste wat er bestaat in de wereld. En er is dus niks zo veilig als dat. En dat Juist. Uh, dus al met al uh, wordt, wordt het misschien een klein beetje overdreven... wat er nu in een uitgeest allemaal gebeurt met die kluis. Uh, ja, het is een beetje opgeblazen. Uh, ik uh, ken niet de mensen die er nu aan het werk zijn. Uh, uh, daar heb ik niet de informatie van. Dus ik kan dat niet uh, precies beoordelen. Maar het safeje zelf is... Uh, ja, dat moet toch echt gemanipuleerd worden binnen een uh, uurtje of twee, drie hooguit. Dan moet hij zonder een krasje open. Dus de, uh, de kluis is niet opengeblazen, maar het uh, verhaal wel dit keer. Wim van der Hoge, hartelijk uh, dank, kluiskraker. Dank en fijne avond. We gaan het hebben over Ecuador, want Ecuador gaat toch boren naar olie in het Yasuni Park. Het was een grote natuurbeschermingspark plan om uh, die boringen tegen te gaan. Vandaag maakte president Rafael Correa bekend dat het allemaal niet doorgaat en er gaat dus waarschijnlijk toch geboord worden. Bar Barbara Hogeboom, welkom. U bent universitair hoofddocent uh, van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika. Laten we eerst het uh, hebben over dat, dat gebied, dat Yasuni Park. Ba yeah. Waarom is dat zo'n bijzonder gebied? Het is echt uh, ongerept oerwoud. Het is midden in de Amazone. Het ligt in, e in Ecuador aan de grens met, uh, met Brazilië. Een plek waar je zeer moeilijk kan komen. Ik ben er een keer geweest en je, je moet uh, vliegen. Dan twee uur met een boot. Anderhalf uur in een busje over een hobbelweg. Nog een keer twee uur met een boot. En dan ben je daar. En het is ja, heel uh, rijk, soortenrijk. Uh, erkend uh, in de hele wereld door UNESCO. Er wordt wel gezegd dat van het westelijk halfrond de biodiversiteit daar het het allergrootste is. Ik heb zelfs gelezen dat op, op één hectare van dit gebied... al meer plantensoorten zijn geteld dan in heel Noord-Amerika. Ja, ja, dat klopt. Het is om een de heel... verhoudingen weer te geven. Ja, het is, uh, het is extreem uh, rijk aan soorten. En er is ook een heleboel daarvan nog niet bekend. Er wordt ook nog maar beperkt onderzoek gedaan. Ook omdat je er zo moeilijk kan komen. Maar wat ze dus al weten is ja, heel spectaculair. Dus een, een hele goede reden om niet te beginnen met de olieboringen... en alles wat daarbij meekomt, mee, mee, mee dat in. Ja, want dat zou je altijd net zien. Het is en een heel bijzonder natuurgebied... en er zit heel veel olie in de bodem. Het, wat was het plan? Want het, het plan was om de olieboringen als het ware af te kopen. Hoe had dat moeten gebeuren? Ja, dat had moeten gebeuren met uh, steun van uh, de internationale gemeenschap. Zoals dat werd gezegd, het plan is uh, eigenlijk uh, zo'n zes, zeven jaar geleden bedacht om uh, met uh, financiële steun ongeveer de waarde van de helft... van uh, wat er met die olie uh, verdiend zou kunnen worden... dat dat geld door de internationale gemeenschappen aan Ecuador... zou worden gegeven met, in een trust fund. Um, zodat Ecuador, wat toch niet bepaald geen rijk land is, wel een stuk sociale ontwikkeling zou krijgen. Maar ook dat bijzonder stukje uh, oerwoud uh, intact zou kunnen laten. Maar de helft van de opbrengst van olieboringen, dan heb je het dus over gigantische bedragen. Ja, ja er werd toen berekend uh, dat, uh, dat uh, er ongeveer 7 miljard zou kunnen worden verdiend. Dus dat er 3,5 miljard door de hele wereld zou uh, moeten worden bijgedragen als een soort uh, uh, ja, compensatie. Of, uh, en de, de hele wereld, dat zijn, dat zijn landen of, of particulieren? Dat kon van alles zijn. Er zijn ook acties gevoerd voor particulieren. Er, zijn ook, er is ook steun geweest vanuit uh, provincies. Ik heb wel eens gedacht, moeten niet allerlei uh, uh, pensioenfondsen of bedrijven... die zeggen iets voor, de, voor uh, het milieu te willen doen zeggen van nou we chip in. Maar uh, dat is uh, nauwelijks gebeurd. Hoeveel geld is er eigenlijk opgehaald? Ja, er waren beloftes op een gegeven moment van toch wel minstens 200 miljoen. Uh, maar uiteindelijk wat er echt binnen is gekomen bij uh, de UNDP... de, de Verenigde Naties uh, Ontwikkelingsorganisatie... die eigenlijk het beheer deed van de Trust Fund was maar, uh, maar 13 miljoen. Nog geen procent van wat er gevraagd werd. Het plan heeft dus niet gewerkt... Wil het dan ook meteen zeggen dat je, dat je moet gaan boren? Zit er eigenlijk wel een logica in wat uh, president Correa zegt? Van nou ja, we hebben dat geld niet gekregen, dus we gaan boren? Ja, ik vind het. Uh... Ik denk niet dat dat per se onmiddellijk nodig is. Er zijn allerlei andere plekken in Ecuador... waar ook nu uh, uh, nieuwe boringen zullen worden gestart. Er zijn 13 nieuwe olievelden uh, vrijgegeven voor concessies. Uh, ook trouwens allemaal in de Amazone. Ook uh, met uh, waarschijnlijk hele grote uh, destructieve uh, gevolgen. Maar waarom nou uh, nu... He, nu die steun niet gekomen is, meteen moet worden gezegd... nou, jammer, jongens, zet het staatsoliebedrijf aan het werk en uh, afgelopen. Um. Chantage, een beetje. Ja, het, is, het past wel bij het karakter en, en de stijl van, van, van, van regeren van Rafael Correa. Het is iemand die behoorlijk kan botsen en hij zelf is veel meer van het oude linkse stempel. Hij wil echt, dat is ook wel zijn agenda, hij wil echt sociale vooruitgang voor de armen in het land. Hij heeft daar al een heleboel in bereikt en hij wil daar nog een heleboel in bereiken in, in deze laatste presidentiële termijn. Um, en milieu is nooit echt uh, iets geweest wat hij heel belangrijk vond. Is het niet um, een manier te bedenken om zowel de kool als de geit uh, te incasseren? Ik weet dat ik het gezegde verkeerd uitspreek... <laughs> voor iedereen meteen gaat mailen... Um, dat je, dat je op een manier boort dat je niet meteen het hele regenwoud uh, naar de gallermitie helpt. Ja, uh, ze zeggen ook dat ze dat willen gaan doen. Hè. Dus je kunt zeggen, nou je gaat niet recht boven uh, uh, die oliebel zitten. Maar je gaat bijvoorbeeld veel meer schuin aanboren. En dan hoef je niet zo in dat uh, gebied te komen. Daar zijn wel technieken voor. Ik heb er niet zo vreselijk veel vertrouwen in. Wat ik weet van dat staatsoliebedrijf is dat ze niet uh, eigenlijk het geld hebben. De technologie hebben uh, op het hoogste internationale niveau. Ik heb in dat gebied uh, gereisd. Ik, uh, organisaties hebben laten zien hoe die vervuiling... door uh, het andere staatsoliebedrijf uh, Petro Ecuador eruit uh, ziet. Ja, dat is echt, het is echt vreselijk. Het is een ongelofelijke rommel. En dan denk je, nou, dat vinden ze heel erg. Daar zullen ze wel wat geld aan besteden om het op te ruimen. Maar er wordt gewoon letterlijk met plastic zakken... met, met emmertjes, met wat hout... en, en door, uh, door volkomen ongescholde uh, lokale indianen... wordt dan uh, geprobeerd te pruimen het weg te scheppen. En je ziet het gewoon in die rivieren terug. Het werkt voor geen meter. Dus... Maar er komt natuurlijk ook nooit iemand die dat, die dat kan controleren. Omdat het zo'n nee. onbegaanbaar gebied is. Heb je ook geen pottenkijkers. Dat klopt. Maar ook dat zal dus heel snel gaan veranderen. Want die olie moet je ook nog vervoeren naar... Hè, ergens een haven aan de, aan de stille oceaankust om, uh, om het te kunnen exporteren. En dat is natuurlijk wat deze uh, president wil. Het is het belangrijkste exportproduct. En uh, nou ja, er zullen dus wegen worden aangelegd. Uh, bruggen uh, daar komen ook... Allerlei andere mensen en bedrijven gaan daar gebruik van maken. En dan vindt er hele snelle ontbossing plaats uh, ja, in een gebied wat tot nu toe goed beschermd was. Is er nog um, iets te bedenken? Want de internationale gemeenschap, UNESCO bijvoorbeeld, die willen dit vast voorkomen. Nou, dit plan heeft niet gewerkt. Valt er nog iets te bedenken? Wordt er nog uh, gelobbyd? Ik weet niet of er internationaal nog wat wordt geprobeerd. Uh, president Korea heeft uh, niet zo heel veel vrienden gemaakt in de wereld... met een aantal uh, ja, beleidsplannen... Uh, en met ook de manier waarop je zich soms een beetje à la Chavez... heel uh, radicaal kan opstellen. Um, ik hoop eigenlijk uh, ja, dat een aantal internationale organisaties... toch proberen te overtuigen van wacht nou even. Misschien kunnen we andere constructies verzinnen... Um, om jullie te helpen dit plan te realiseren. En vanuit Ecuador zelf is er ook nog best kans dat er wat uh, weerstand komt. Want een groot deel van de bevolking vond het wel een goed idee... dat Yasuni-ITT-initiatief. Uh, um, uh, Zo'n 80 procent was voorstander. En er is nu ook behoorlijk wat protest over deze uh, grote omslag in, uh, in beleid. Uh, er zijn voorstellen gedaan, moet het niet worden voorgelegd aan de bevolking? Moet er niet uh, ja, een algemene soort stemming plaatsvinden? Nou, als dat zou gebeuren, denk ik dat uh, dit plan zou worden omgedraaid. Maar de kans dat dat onder deze behoorlijk populistische en centralistische president ook uh, gaat gebeuren, is niet zo heel groot. Barbara Hogeboom, hartelijk dank van het Centrum voor Studie en Documentatie voor Latijns-Amerika. Dank. Ik like films about I like don't stop till I know the truth. And I love each and every one of my friends.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 Sure that I'm, I'm never. Sure that I never. Van alle dingen die je in het leven kunt bezingen... besloot Kobe Grant om zichzelf te bezingen. A Song About Me heet het nummer. Kooikarpers en garnalen, sierlijke waterdieren... deze dagen te zien op het Holland Carper Show Festival in Arsen. Dat is het grootste evenement ter wereld. Een van de leden van de organisatie zit nu aan de lijn, Jeroen Dregmans. Goedenavond. Goedenavond. Wat is, wat is de mooiste kooikarper die u ooit heeft gezien? Dat is waarschijnlijk een uh, zwart-rood-witte vis geweest uh, van bijna een meter lang in Japan. En, en wat was er zo mooi aan? Het was een overweldigende vis um, ja, qua body en qua patroon, qua kleuren. Uh, de verschijning van de vis uh, ja, was zoals elke kooiliefhebber een kooi zou willen zien. Hoe, hoeveel kooikarpers heeft u zelf inmiddels? Ik heb zelf uh, 14 kooikarpers in mijn vijver zwemmen. En allemaal verschillende kleuren, verschillende groottes, verschillende karakters. Die variëren van 35 centimeter tot 80 centimeter. En de ene vis is stammer dan de andere, die komt meteen naar je toe. En de andere komt zelden naar je toe. Zijn het echt huisdieren, zoals sommige mensen een poes hebben die ze die die allerlei waarden toedichten? Zo kan je het wel noemen, ja. Vertel eens, hoe gaat u om met, met uw karper? Um, de ene eet voer uit je hand en de andere moet je echt uh, rustig naar je toe laten komen. En het is eigenlijk net als met elk ander huisdier. De ene is uh, veel aanhankelijker dan de andere. Waar is het eigenlijk vandaan gekomen? Er zijn over de hele wereld mensen die, die hun halve leven wijden aan de kooikarper. Die, die ze verzamelen, die gigantische bedragen eraan uitgeven. Die hele webfora uh, vol kalken over hun kooikarper. Hoe is dat ooit ontstaan? Oorspronkelijk is het uh, begonnen uh, naar de mythe gaat uh, in Azië. Um, daar de rijstboeren hadden karpers... Uh, om zichzelf uh, in de winter ook van voedsel te kunnen voorzien. En um, daar is honderden jaren terug een kleurmutatie in ontstaan. En daar is men om de deur mee gaan kweken. En ja, dat gebeurt uh, tot op de dag van vandaag voornamelijk nog in Japan. En het zijn ook sterke vissen. Hè? Er, wordt, er, wordt ook een soort, uh, er worden ze mythische krachten aan toegekend. Ja, voornamelijk uh, komt dat uh, voor in Azië, met name in Japan. Uh, ik meen dat het uh, geluk en kracht uh, moet omschrijven. Daarom hebben veel mensen ook, ook een, een tatoeage met zo'n uh, kooikarper. Ja, die zien wij hier ook uh, dagelijks voorbij komen. Op armen, op ruggen, op benen. Is het een hobby voor Rijkaard? Zijn ze nog steeds zo duur? Uh, wat is duur? Ja, wat is duur? Zeg het zelf maar. Duur is als je het ergens anders goedkoper kan kopen. Een kooi kan je kopen bij een tuincentrum. Uh, uh, maar er zijn ook hobbyisten die gaan. Uh, nou, uh, die maken er hun doel van om, om Japan te zoeken, om daar hun droomvis te vinden. Noem eens bedragen, want ik las zelf iets over een kwart miljoen euro... dat, dat één zo'n vis kan kosten. Is, is dat gangbaar? Of dat, is zeker dat? Niet, dat, is, dat zijn de excessen. Dat, uh, die bedragen kunnen voorkomen. Maar um, ik heb zelf ook vissen die bij een uh, gemiddeld tuincentrum vandaan komen... en die me niet meer dan 10 euro hebben gekost. Dus dat kan alles. Dan, dan morgen begint dat festival. Uh, ook garnalen, moeten we het natuurlijk ook even over hebben... Wat gebeurt er op zo'n festival? Ik, ik neem aan dat er heel veel vissen getoond worden... maar vinden er ook wedstrijden plaats? Ja, morgen is, uh, zoals vandaag... hij is vandaag begonnen, de Holland Show. Dat is inmiddels het grootste evenement uh, ter wereld op dit gebied... zoals je net aangaf. We hebben in de daadwerkelijke show... hebben we op dit moment 605 kooi zitten. En die maken ja, in een onderlinge strijd uit... Uh, welke de beste en de mooiste kooi op dit moment... Uh, op het vasteland van Europa is... Dat, dat doet een jury? Dat doet een internationale jury. We hebben dit jaar juryleden uit um, Japan, Australië, Amerika, Engeland, België, Duitsland, Zweden. Waar ja, let je dan op, want is dat niet heel erg subjectief, welke vis het mooiste is? Daarom wordt er gekeken naar de, de lichaamsvorm, naar de intensiteit van de kleuren, het patroon. De grootte natuurlijk ook, want de vissen zijn onderverdeeld in een uh, zevental sizes. En dan de garnalen, want wat voor garnalen worden er uh, tentoongesteld? Ja, dat is uh, voor veel mensen waarschijnlijk on ongelooflijk om te horen. En die kennen waarschijnlijk alleen garnalen uit het bakje bij de visboer. Maar hier staan, een, ik meen, een, een ruime veertigtal aquaria opgesteld... waar rood-witte garnaaltjes in zitten. Zwart-witte garnalen, zwart-geel, blauwe, groene, rode. En uh, hoe klein ze ook zijn, deze worden ook be beoordeeld door een jury... En daar komt dan uiteindelijk de beste garnaal uit. Heeft u zelf ook garnalen? Ik heb garnalen gehad. Maar uiteindelijk had het iets minder uw interesse dan karpers? Dan uh, het was met het houden van de kooi haast niet te combineren. Want het vergde zoveel tijd uh, om, uh, ja, om het water uh, in de juiste condities te houden. En het verversen daarvan. En... Het selecteren van de garnalen, want uh, die vermeerderen uh, binnen zeer korte tijd. Het kan twee tot drie weken duren en dan kan je het uh, dubbele aantal garnalen hebben. Ik las ook dat uh, de regering van Taiwan een, een afvaardiging van 30 bijzondere karpers heeft gestuurd. Ja, um, de kasteeltuinen uh, in Assen die zijn uh, vorig jaar, uh, medio vorig jaar, uh, failliet gegaan. En daar is een doorstart door gemaakt door de Stichting Limburgs Landschap. Uh, onze gastheer in deze. En daarbij uh, hebben de kooikarpers in, ja, in de kassen, zoals in de tropische tuin, het veld moeten ruimen. En dat uh, is de Taiwanese regering ter oren gekomen. En die hebben een donatie gedaan van uh, 30 schitterende vissen. Het is toch wel bijzonder dat, dat in Nederland, en niet in Japan of, of in Taiwan of, of in zo'n soort land... Het, het werelds grootste karperfestival zit. Ja, um, de hobby is in Nederland ontzettend groot. Uh, veel meer mensen dan je zou verwachten hebben inmiddels een vijver in hun achtertuin. En, uh, de mensen komen ook van heinde en ver hierheen. En hoe ons dat ooit is gelukt met z'n allen. Het is een evenement dat wordt gedragen door vrijwilligers. En dat doen ze echt met volledige overgave en vol, volle passie. Iedereen is welkom. En of dat nu vanuit Europa is of dat er mensen ingevlogen worden uit Amerika of, of uit Zuid-Afrika... Dat maakt niet uit. Uh, het is één grote familie. Kun je ze eigenlijk ook eten, Karpers? In Azië worden ze in sommige landen gegeten. En dan met name de gele en de roodwitte. Maar u zelf doet daar niet aan mee, begrijp ik. ik. Ik heb het geproefd. Ja? Ja, ik heb het geproefd. En was het lekker? Ja. Smakeloos. Oh, nou ja, dan, dan zijn ze toch mooier dan dat ze smaken. Jeroen en, uh, Dregmans, heel veel succes met uh, de Holland Carper Show in Arsen morgen. Van de Dank organisatie. Ik uh, wens u fijne dagen. Hetzelfde. Dank dan. u wel. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. De, de Oogtipparade. Oog parade. Oog De zomer is bijna voorbij, maar u moet natuurlijk nog voor het einde van die zomer... wel die ene film of die ene tentoonstelling zien. Vandaar dat wij elke avond aan een kenner vragen wat zij ons aanraden te gaan bekijken. Vanavond is het thema poëzie. Dichter Ingmar Heidsen, goede avond. Goedenavond. Wat wil je onder de aandacht uh, brengen? Uh, een, een debuut van een relatief jonge is Hanneke van Eijken. En die, die bundel heet Papieren Veulens. Die is al, al wel een tijdje uit, maar toch ook, ook nog een jaren. En dat is een mooi debuut, vind ik. Waarom is het mooi? Uh, het, het, is, het, is, het is mooie, compacte poëzie. Het, is, het heeft iets, iets dreigends en tegelijkertijd ook iets kinderlijks. En dat is meteen ook de, de goede truc van de, van, van, van de dunnel. Het gaat heen en weer tussen de uh, nou, er, ervaringen van een, een, een jonge iemand... Die iemand die vooruit vooruitkijkt zeg maar, naar de rest van het leven, een, een, een klein meisje... en, en de, de wereld die daar een volwassenaar is en ook wel iets, iets grimmers schrijft... En dat, dat is mooi opgeschreven. Er zit, er zit een soort kraakheldere dreiging in. Die, het, het, het, is, het is heel knap gedaan. Een, een, en een mooie, goed, was een mooi debuut. Mooi debuut en ook een mooie voorkant. Ook belangrijk. Meisje in een roze ja. jurk staand op een paard, intrigerend. Ja, Met een mooie foto inderdaad. Ja. Zullen we het, uh, ja, wil je iets voordragen van het uh, ja, zeker. Ik, heb, ik, heb een, uh, ik heb een gedicht uitgezocht uh, uh, dat heet Iemand moet er zijn. En terwijl ik het voorlees, ben ik mijn buitengewoon jonge dochter van, van vier maanden aan het voeren. Dus als je een soort pief hoort of, of, of, of gesnerkt, dan is, is het dat. <lacht> uh, daar gaan we. Iemand moet er zijn. Even kijken. Ik pak even haar vlees af, want anders kan ik het niet lezen. Iemand moet er zijn. De nachten vallen klam in deze stad. Ik ben wakker in een interbellum. Tussen dagen...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 Mooi, uit de butebundel van Hanneke van Eiken. Dankjewel Ingmar Heitsen voor deze zomertip. En hij uh, is uh, verschenen, deze bundel, bij Prometheus. En uh, de titel van de bundel, wat was ook weer de titel, Ingmar? Papieren veulens. Papieren veulens, dankjewel. En dit was uh, het oog voor vanavond. Morgen is er uiteraard uh, weer een oog. En dan zit hier Max van Wezel. Straks kunt u luisteren op radio 1 naar Casa Luna. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht.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 Dit is Radio 1.